Het weer, vannacht opklaringen, langs de kust en in het noorden van het land nog enkele buien. Morgen af en toe zon, in de middag vanuit het zuidwesten regen. Het wordt morgen ongeveer 19 graden. In het weekend wisselvallig en vrij koel. Cool. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Door wegwerkzaamheden staan er files op de A12 in beide richtingen. Van Den Haag naar Arnhem bij Bunnik 2 kilometer.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 Goedenavond, een uur vol met sport en met Joris. Matthijssen staat er nog, Matthijssen staat er nog en Matthijssen maakt met linker 1-0. Joris Matthijssen, dus in 2008 scoorde hij voor Oranje tegen IJsland. Vandaag werd duidelijk dat hij vertrekt bij de HSV. Hij gaat net als Ruud van Nistelrooy spelen voor het Spaanse Malaga. Zometeen hoort hij van Matthijssen zelf over het hoe en waarom. En in Liechtenstein won Rabo-renner Steven Kruiswijk een etappe in de ronde van Zwitserland. Op de slotklim van de buitencategorie schudde hij feilloos mannen als Leipheimer en Kunego van zich af. De uh, laatste uh, kilometer van de finish was de denk Ik geef alles had en gelukkig heb ik het end. Kruiswijk is inmiddels in zijn hotel. Tegen die tijd probeert hij ook weer Nederlands te praten. We bellen hem direct voor een goed gesprek. En het denkbeeldige strand van Rome stond vandaag in het teken... van een Nederlandse zusterstrijd, Duo Keizer van Ierse versloeg... op het WK beachvolleybal, Kadijk en Moren. Onder een laag zand stond Sanne Keizer onze verslaggever, te woord. Ja, ja jij gaf me geen tijd om te douchen, dus uh, ik zit nog helemaal onder het zand. Ja, 2-0 gewonnen, heel blij. Straks meer vanaf het Romeinse strand. Tot 11 uur, sport op Radio 1. Joris Matijs, goedenavond. Goedenavond, Jack. Mooie week voor je. Ja, hij is mooi begonnen in ieder geval, ja. Nou, die gaat ook zeker mooi eindigen zaterdag. Want zaterdag ga je trouwen. Ja, zaterdag is het zover. Ja, ja zaterdag gaan we trouwen en dit kwam er even tussendoor. Dus dat uh, stoort de voorbereiding enigszins, maar. We laten we de pret niet drukken, natuurlijk. Het zijn mooie dingen. Heel goed. Nou, laten we eerst even beginnen over die transfer. Uh, wij ja. spraken elkaar in uh, Brazilië op de Copacabana, zijn slechtere ja. plekken. Ja. En toen hadden we het nog over het feit dat uh, je wellicht naar Ajax zou gaan. en dat we in de buurt van Amsterdam voor je naar een huis gingen kijken. Ja, dat hadden we afgesproken, hè? <laughs> <laughs> ja, nou goed, er is nooit echt. Ajax is nooit concreet geweest, hoor. Dus... Ja, eventueel bij een getrek van Vertongen begreep ik, uh, zouden ze geïnteresseerd zijn, maar zover was het niet. Dus. Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht. Zouden ze misschien geïnteresseerd zijn? Frank de Boer heeft aan jou gevraagd als Vertongen weg zou gaan, of jij dan eventueel uh, beschikbaar zou zijn om, en zin in zou hebben om naar Ajax te komen. Dat klopt. Prima. En daar heb ik op geantwoord. Uh, tegen Ajax zeg je nooit van tevoren nee, zeg maar als het zover is. En sindsdien heb ik niks meer gehoord, dus... Nee, want Vertongen is nog niet weg. Uh, daar hoefde jij niet op te wachten, want opeens kwam er een telefoontje vanuit uh, Malaga. Vertel. Ja, nou opeens het was toch wel onverwacht, maar ik wist wel dat de club geïnteresseerd was. Maar ze, het werd niet concreet en in één keer werd uh, mijn zaak uh, dinsdag gebeld van uh, ja, we willen hem halen en komen naar Malaga, Dus die is gisteren daarheen gevlogen. Heeft uh, de, de hele dag onderhandeld. En de, toen zijn ze eruit gekomen met, uh, met HSV en met mij. En toen ben ik vanmorgen voor hem achter ook daarheen gevlogen. Dus je zit daar. Nu... Zit je daar nu op dit moment? Ik ben alweer terug. Okay. Het is echt een bliksembezoek geweest, ja. Huit uh, van Nisterooy uh, is er dus niet in geslaagd om een negatief advies te geven aan de club. Nee, nee, nee. Ruud is, uh, Ik heb Ruut weinig gesproken overigens. Het is allemaal via onze zaakmedewerker gegaan. Maar ik begreep dat Ruut ook uh, heel positief was in dat hij daar natuurlijk ondertekent. Uh, ja, die was ook meteen overtuigd, uh, moet ik zeggen. Uh, heb je in deze gekke week waarin je dus gaat trouwen uh, wel even het moment gehad met heen en weer vliegen dat je in je wang hebt geknepen en dat je dacht, ik ga in de eerste divisie spelen? Ja, ja ik, ik, ik had het net nog over het vliegtuig. Ja. Nee. Ik, uh, ik denk, uh, direct komt Frans Bouw binnenlopen en het is een banaanenskipprogramma. Uh, zo snel is het. Nee, zo hoog zijn de reiskosten niet bij de Trost. Nee, niet de, nee, alleen in de nee, omgeving nee. waar die woont. Nee, nee, echt, echt. Het is zo snel gegaan. Ik besef het haast nog niet. Ik, uh, ja, dat je volgend jaar inderdaad in de Premier Division speelt, dat ja, is fantastisch. Ik denk een mooie voetbalende competitie en um, ja, het is weer heel anders dan Duitsland. En, dat is nog waar ik op zoek was, uh, zeg maar, voor de laatste tijd van mijn carrière. Ja, twee jaar heb je getekend. Wat is het voor een club, Malaga? Want wij kennen het hier, uh, zeg maar, als het oord waar je landt en dan snel naar Marbelja gaat. Ja. Ja, ook dat. Ook dat. <laughs> nou ja, die, die, de club is uh, vorig jaar overgenomen door een uh, familie uit Qatar. En uh, die hebben een hele mooie, gezonde ambitie. En niet zoals ze in Manchester uh, doen uh, bij die club, maar uh, gewoon uh, eerst structuur neerzetten. En dat hebben ze het afgelopen jaar gedaan. Dus gelukkig zijn ze erin gebleven. Ja. En uh, nu willen ze verder bouwen. Ze willen dit seizoen echt uh, Europees voetbal uh, gaan spelen. Ja, en uh, die aankopen zijn ze nu aan het doen. En uh, aan onze taak om meteen een team te maken en een team te bouwen. En uh, succesvol te worden. Is het behalve een sportieve uitdaging ook voor jou uh, de financiële klappen... die je aan het eind van je carrière nog kan maken? Nou, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb een mooi contract getekend natuurlijk. Maar uh, uh, het was vooral wel de, ook de sportieve uitdaging. Ik, ben niet, ik steek niet in elkaar om alleen puur voor het geld ergens te spelen... En, en dan uh, lekker in het rechter rijtje ergens te bummen, dat, uh, dat zit niet in mij. De wel... Die zij hebben, die heb ik ook nog. En ik, uh, ik heb weinig prijs in mijn leven gehoord ja, die voorbereidingsprijsjes en zo. Dus ik, uh, ja, een, een prijs eventueel voor een Mallig is hoog uit een derde plek. Want die eerste twee, uh, Bas en Real, die kun je toch niet aanvallen. Ja, dan proberen we. Uh, en zo we serieus willen ze, willen ze aan de bak? Zo hoog? Ja, ja, wachten, ja, ja kijk, ze willen gewoon Europees voetbal halen en, en, en Champions League is uiteindelijk wel het doel, ja. En een bekende coach, hè, Pellegrini? Ja. ex-Real. Ja. Um, maar is dit het beste contract wat je ooit hebt gehad? Sorry, nog een keer. Is dit het beste contract wat je ooit hebt kunnen tekenen? <laughs> nou, hoe ouder je bent, hoe meer je gaat verdienen, zeggen ze wel. Nee, nou, ik vraag het even voor je aanstaande vrouw. Want dan wordt het cadeau natuurlijk groter aanstaande zaterdag. Ja, <laughs> <laughs> ja nou, uh, mijn vrouw die is uh, die heeft al een heel mooi cadeau schat hoor. Oké, okay, heel goed. Die komt niet te kort, nee. Ik wens jullie heel veel uh, gezondheid en geluk en een hele mooie dag zaterdag. Nou, nah, dankjewel, Jack. Oké, ik spreek je, jongens. We spreken elkaar. Doei, hoor. Doei, hoor. 2, 3, 4. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. Oehoe. my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. Oehoe. Oehoe. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Oehoe.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 uh Ik vraag je altijd af hoe iemand zo'n nummer maakt. Katie Tunstel deed het. Black Horse and the Cherry Tree. Ik denk dat je dan onderdacht achterover ligt in de wei... en dan denkt, hé, hey, daar is een zwart paard en er is ook nog een kersenboom. We gaan verder met wielrennen en doen dat met Steven Kruiswijk. Goedenavond. Goedenavond. Een mooie dag voor je. Vertel. Ja, een supermooie dag natuurlijk. Uh, vandaag uh, mijn eerste winning kunnen pakken en dat uh, in de Ronde van Zwitserland. Met uh, zo'n aankomst. En dan. Uh, ja, het is natuurlijk super. Zo'n aankomst, vertel. Het was uh, uh, de slotklim en die eindigt op de Triesenberg. Ja, klopt. Het was uh, een klim van 13 kilometer. En. Uh, ja, vooral de laatste kilometers waren heel snel. En. Uh, ja, daar kon ik gelukkig uh, uit de kopkoep of uit de, uh, de kopkoep wegrijden. En. Uh, gelukkig kon ik mijn voorsprong verdedigen tot op de finish. En. Uh, ja, zo winnen. Ben je dan verbaasd, want er zitten grote mannen voorop? Ja, natuurlijk. Uh, ik had wel gehoopt uh, hier in deze ronde vooral mee te kunnen doen. Maar uh, ja, als je op zo'n moment uh, aan de leiding rijdt, dan uh, ja, kan je het eigenlijk niet geloven dat je het uh, tot de finish uh, kan gaan houden. En, uh, dus ik moest echt uh, tot, op laat, uh, tot op de laatste meter echt blijven knokken. En, uh, ja, toen ik de streep zag, heb uh, ik nog een keer gekeken. En toen, uh, toen uh, ja, durfde ik echt vast te geloven dat ik ging winnen. En, en ook vooruit kijken of het echt de streep was? Oh. Ja, dat uit, ja, dus uh, eigenlijk stond het goed aanreven. En, heel goed. Ja, dat is natuurlijk uh, super mooi Vertel, de etappe. Uh, Schlek valt op een gegeven moment aan, Conego ook. En jij gaat mee. Wat is dat voor een moment? Want uh, gisteren had je het nog over zware benen. Ja, klopt. Nou, ik voelde me vandaag wel heel de dag goed. En uh, we hadden vanochtend ook uh, met de ploeg gesproken uh, over de etappe van vandaag. Dat je gewoon uh, eigenlijk een beetje moest profiteren van, uh, van die renners zoals Schlek en Coenego. En uh, dat zij waarschijnlijk echt... Uh, het is de beste zijn in koers ook en uh, dat je daar uh, zoveel mogelijk op acht. en Ik voelde me zo goed dat ik uh, eigenlijk direct kon reageren op een demarage. En, ja, ik denk ik probeer een keer uh, alles of niks en ik uh, toch meteen vol door eigenlijk. En sloeg uh, uh, een uh, vrij aardig gat. En ik uh, was het echt uh, volhouden tot de, tot de streep. En, uh, het is toch mooi als je zulke mannen kunt verslaan. Lijkt me wel. Je bent uh, geweldig in vorm. Je, je eindigt uh, in de Giro uh, als negende.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 ...voor de toekomst ook gewoon mooi uitziet. En uh, ik hoop dat we nog vaker kunnen gaan doen. Zo. En je ploeggenoten zaten erbij, Mollema en, uh, en Ten Dam. Met andere ja. woorden, uh, Rabo heeft een heel lekker avondje. Ja, dat is natuurlijk uh, fantastisch. Zo Als je uh, met drie uh, bergop zo goed rijdt... ...en dan uh, ja, vandaag staan uh, nou we uh, twee, drie en zes in het klassement gelopen. En uh, dat na al een week koers. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk echt uh, goed voor de moraal... En, dan zie je ook, uh, ja, dat is ook super mooi voor het Nederlandse vuur. En dan denk ik dat, er, uh, dat we weer echt vooraan meedoen en in het gebergte. En niet uh, op één man uh, op hoeven te rekenen. Nee, we hebben het nodig. Hè? Nederland hunkert gewoon naar een aantal goede renners die mee kunnen doen. En dan is altijd in iedereen gefocust op de Tour de France. Daar rijd je niet mee. Daar is van tevoren natuurlijk een keuze voor gemaakt. Is het achteraf, Jan? Nou, ja, uh, daar is vooraf heel, heel, heel, heel goed over nagedacht. Gewoon, uh, bij ons in de ploeg begeleiden ze de jonge renners heel goed. En we willen dus ieder jaar een stap maken en uh, voor mij was dit een logische stap om eerst weer een keer de Giro te rijden. En uh, dat een keer voor mezelf te doen helemaal. en uh, ja, Dat is gewoon heel goed uitgepakt. Uh, Dan moet je niet in één keer van je plan afwijken dat we ook nog eens een keer de Tour gaan rijden. En, uh, dat is misschien meer uh, met het oog op gewoon jaar een uh, optie. Wat is dit voor een ronde van Zwitserland? Wat zie je van de grote mannen? Ja, Je ziet een beetje in twee uh, dingen. Tweede... Je hebt de renners die uit de Giro komen en uh, renners die zich voorbereiden op de Tour. En, uh, ja, dan uh, merk je wel dat het niveau gewoon heel hoog is, omdat die, ja, die renners willen zich ook graag testen voor de Tour. Die willen vertrouwen krijgen en die bevestiging uh, hebben dat ze ja, een week voor de Tour eigenlijk uh, heel goed zijn. En, uh, dus ja, het niveau is wel redelijk hoog, denk ik. En uh, ik denk dat dat in onze club ook is. Je staat derde nu in het klassement, 1.36 van Cunego. Wat zijn je ambities? Oh ja, uh, morgen komt er nog een hele lastige dag. Een uh, lange dag met uh, veel beklimmingen weer. Ja, ik denk dat het eigenlijk voor de eindoverwinning uh, echt aankomt op zondag. Dan is er nog een tijdrit van meer dan 30 kilometer. En uh, ja, het gaat moeilijk zijn om anderhalf minuut uh, dicht, uh, dicht te rijden. Maar uh, misschien dat we morgen nog iets uh, kunnen uitspelen, omdat we met z'n drieën heel kort staan. En uh, daar moeten we misschien een beetje misschien onze tactiek op gaan aanpassen. Een beetje gaan uitspelen. In het begin van de etappe overigens kwam Ritja Soler in Hij is dan tweede in het klassement. Schedelbreuken opgelopen. Heb je daar iets van meegekregen in de koers?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 Helaas uh, gebeuren die, dit soort dingen inderdaad. Risico van het vak? Ja, er is uh, een bepaald risico aan. en uh, Dat weet je van tevoren. Maar uh, je hoopt het natuurlijk nooit mee te maken. En ook andere renners uh, niet. En, uh, eens in de zoveel tijd gebeurt het. En nu lijkt het alsof het uh, dit jaar in één keer vaker gebeurt. Uh, voor mijn gevoel. Maar ja, het blijft gevaarlijk. Zeker. Ik wens je heel veel succes verder deze week. En gefeliciteerd met je prachtige ja, overwinning. Dank je wel. Oké. Okay. Kort. Stefan van Dijk heeft de eerste etappe van de Route du Sud gewonnen. Dat klopt in het Zuid-Franse Saint-Martin. De Franse Tony Galopin en Romain Hardy in de sprint. En Tyler Farrar heeft de eerste rit van de Ster ZLM Tour gewonnen. De was in gelegen de sterkste in de massasprint. De Fransman Romain Feu van Vacanso werd tweede. De Duitse Patrick Gretsch houdt de leiding in het klassement. En badmintonster Zhao Ji heeft de kwartfinale van het Super Series toernooi in Singapore gehaald. Ze won van twee Zuid-Koreaanse speelsels zonder ook maar één game in te leveren. In de kwartfinale wacht de Chinese Wang Yihan. En op het gastoernooi in Eastbourne is het doek gevallen voor de nummers 1 en 3 van de plaatsingslijst. De als eerste geplaatste Russin, Veerhuis Voroneva, verloor in drie lange sets van de Australische Samantha Stazer en de nummer 3... Victoria Asarenka uit Wit-Rusland gaf Arne in haar partij tegen Marion Bartoli op in de tweede set. De eerste had dik verloren en ook Venus Williams ligt eruit. Danielle Hantugova uit Slowakije was in drie sets te sterk. En Igor Sijsling moet nog een dag afwachten of hij op Wimbledon mag tennissen of niet. Zijn partij uit de laatste kwalificatieronde tegen de Belg David Gauvin is door de regen in Londen uitgesteld tot morgen. Als Sijsling de partij wint, dan debuteert hij volgende week in een Grand Slam toernooi. En dan absolute topsport. We hebben het over ijshockey. De Boston Bruins hebben vannacht de Stanley Cup gewonnen. De ploeg uit Boston won de zevende en beslissende finale van de finale wedstrijd tegen de Vancouver Canucks. Met 4-0. En in de serie werd het daardoor 4-3. De nederlaag van de Canucks leidde tot ernstige ongeregeldheden in het centrum van Vancouver. De boze fans lieten een spoor van vernieling achter zich. Green zit volgens mij in de jury van uh, The Voice of America. Um, Bright Lights, Beer City. We gaan het hebben over tennis. En als we het over tennis hebben, hebben we het over de Unicef Open in Rosmalen En als we het over uh, open hebben, dan hebben we het over regen. En dan hebben we Marcella Meske, die alles vertelt over wat er gebeurd is vandaag. Hi Jack. Hoi Marcella. Nou ja, zoals je zegt, het, het regende hart. Ze hebben op het wel geteld anderhalve wedstrijd gespeeld. Normaal plannen ze vier wedstrijden achter elkaar. En het duurde maar en het duurde maar en het duurde maar. En uiteindelijk is ook die tweede wedstrijd in de avond... dat was die tussen Koetsnetsova en Sibulkova, de Russin en de Slovaakse... ja, die is uiteindelijk niet afgespeeld. Het staat daar 3-0 in de derde set voor de Slovaakse... Verrassend dus, want Koetsnetsova wel als tweede geplaatst. Zij is natuurlijk in het vrouwentoernooi nog de grote naam. De enige grote naam na het verlies van Kim Kleisters. En ja, uh, ze staat dus nu op het randje van verliezen. Maar dat weten we morgenochtend pas, want die uh, ja, moeten de partij morgen afspelen. Maar gelukkig wordt het morgen beter weer. Van wie heb je dat gehoord? Want wij hoorden dat het uh, overal bakken blijft regenen tot zondag. Nou, zaterdag en zondag uh, scheidt het midden. Oh, maar jij bent, Morgen jij bent in ieder geval, voorspellende gaven. Ja. Hoe ging het eigenlijk met onze Belgische vriendin? Wiekmaier? Wiekmaier, nou die uh, verloor. En dat was ook wel jammer. Want ja, Belgen in het uh, toernooi van uh, Rosmalen... is altijd leuk. We hebben altijd veel. Belgische toeschouwer, zo hebben we Malisse gezien deze week. Uh, we hebben natuurlijk Kim Kleisters twee rondjes gezien. En uh, mensen reageren altijd heel enthousiast op de Belgen. Maar ja, Wiek verloor vandaag uh, tegen een Italiaanse, Roberta Vinci. En ze is niet de enige uh, Italiaanse in de halve finale. Want in de bovenste helft hebben we ook de bekende, tussen aanhalingstekens, Oprandi uit uh, Italië. En dat lijkt wel alsof die Italiaanse speelsers toch een beetje een zetje in de rug hebben van die Schiavone die het op Roland Garros de laatste twee jaar zo goed doet. En uh, ja, kennelijk hebben ze een spelletje met een dropshotje, een lopje, een slice. En uh, ja, ligt ook het gras hen beter dan uh, ja, de wat hoger genoteerde speelsters. De derde halve finaliste trouwens bij de dames is ook bekend. Dat is een oude bekende, de Australische Jelena Dokic. Van Servische afkomst trouwens. Wat vind je van het niveau tot nu toe? Nou, eh... Um, ik moet zeggen, ik heb wel leuke wedstrijden gezien op het centenkort. Uh, gras was natuurlijk vroeger razendsnel. Het was serveren, voleren en meer niet. Tegenwoordig zijn ook grasbanen een stuk minder snel. De ballen zijn langzamer geworden. En dus krijg je aardige rallies te zien. En uh, zeker bij die vrouwen uh, zijn daar leuke rallies. En wordt er ook wat gescoord. Terwijl op Greffel juist altijd heel veel fouten zien in het vrouwentennis. Dus wat dat betreft heb ik uh, bij die vrouwenpartij vandaag wel genoten. Je zegt grasbanen zijn langzamer. Heeft men daar bewust iets aan gedaan dan? Ja, in de afgelopen jaren, denk ik, wereldwijd uh, ja, is de snelheid van, uh, van de tennisbaan uh, is vertraagd. Uh, de ballen zijn langzamer geworden. Dat is toch wel een tendens in het internationale tennis. Uh, en dat is uh, op greffel, dat is op gras, dat is op indoorbanen. En dat heeft alles te maken met ja, dat men toch wat meer spektaken, wat meer rallies wil zien. Ja. En, en ja, dus die tendens is ingezet. En dat betekent dat ook uh, het gras en ook op Wimmelden is het trager dan ja, in de tijd dat Jan Simmerink bijvoorbeeld speelde. Ja, vind jij het leuk dat het trager is geworden? Uh, soms wel. Uh, op het gras denk ik wel. Hè. Vroeger waren die rallies 1, 2 klappen en dan was het voorbij. Uh, nu zien we op het gras, weet je, op Wimmel is het zo mooi, ook die bruine plekken. Vroeger zag je die bruine plekken van de baseline waar het serveren begon ja. naar het net, één streep naar voren. En nu heb je een horizontale streep op de baseline. Dus dan wordt als het ware een soort hardcore tennis op gras gespeeld. Wat kan je check ooit kunnen winnen op dit langzame gras van Washington? Uh... Ja, want Richard was niet alleen iemand die service volley speelde. Hij kon ook, uh, natuurlijk met zijn voorhand, dat was ook een enorm wapen. En voor zijn lengte kon hij ook nog behoorlijk bewegen op de baan. Dus hij, we hebben hem ook op de hardcourts uh, goed zien spelen. En ook op, op Roland Garros heeft hij, meen ik, ook een keer half finale gehad. Jij maakte net zoals we dat uh, in onze vaktermen uh, noemen een, een bruggetje. Jij noemde Jan Siemering. Deed je dat bewust? Ja, een beetje wel. Ik dacht, pik je het op? Ja, dat maar dus ja, dat, dat blijft altijd zo lang liggen bij mij. Dat is de leeftijd. Dankjewel, Marcella. Want we gaan in ieder geval naadloos over naar Jan Siemenink. Goedenavond, Jan. Goedenavond, Dick. Wat een vakvrouw die is Marcella. Ongelooflijk. Wordt zo ja, ja. onderschat. Ja. Ja, ja, Jan, captain van het Davis Cup team. Uh, Zuid-Afrika staat voor de deur. Wanneer moeten jullie precies met het team in Zuid-Afrika aantreden? Uh, nou, ja, we spelen uh, de eerste week na Wimmelden eigenlijk... de vrijdag, zaterdag en zondag uh, daarna. Dus dat is, uh, ik meen uit mijn hoofd, 8, 9 en 10 juli. Dat is nog een klein maandje. Hoe staat het ervoor met het Nederlands team? Nou ja goed, we hebben een paar in actie gezien deze week in Rosmalen Joop. natuurlijk. Ze al bij tweede ronde, Jess en, en Robin heb ik het dan over, tegen twee uh, aardige grasspelers, Maar ze hebben allebei kansen gehad, dus ik uh, kan je zeggen ja dat is uh, niet goed, want je hebt je kansen niet benut. Dat, uh, dat is inderdaad zo, alle kansen zitten heel dichtbij, zeker op gras. Dus jij stelt mijn vragen uh, en geeft er meteen zelf de antwoorden? Ja, dat ik een beetje. Ja, <laughs> Uh, Ivo die, uh, die is dan uh, vandaag uh, uh, tenminste bezig. Het uh, zal wel naar morgen verschoven ja. zijn ondertussen natuurlijk, want hij speelt laatste de kwalificatie op, uh, op Wimbledon. Ja. Thomas Gorel verloor tweede ronde, maar die speelt voor het eerst eigenlijk op gras. Dus die, uh, die heeft uh, zijn eerste vier, vijf dagen op gras meegemaakt in zijn tenniscarrière. Nou, dat uh, mag misschien ook geen verrassing heten dat hij dit dan al uitlicht. Uh, nou, Timur de Bakker is natuurlijk uh, degene die, uh, die deze grasperiode helemaal niet speelt. En wat vind jij ervan? Ja, dat is natuurlijk uh, dat, dat zorgen aan de ene kant. En, uh, dat, dat is voor mij ook een, een groot vraagteken, een twijfelgeval natuurlijk. Dus uh, ja, bij het bekendmaken van de selectie neem je dat natuurlijk al mee in, in overweging. Maar ja, dan zijn er zijn een hoop voor's en tegen's die je dan uh, met elkaar moet gaan afwegen. En dan is er uiteindelijk één reden die dan, uh, die dan net even meer doorslaat dan de andere redenen. En dat heeft mij doen besluiten om hem toch op te nemen in de selectie. Ja, want waarom staat hij het gastseizoen over? Uh, omdat hij voelt zich uh, fysiek uh, niet uh, sterk genoeg voelt om, uh, om, om optimaal te presteren, in, in zijn ogen. En uh, daarmee is hij dat overgeslagen. Is, is, het, is het altijd uh, fysiek bij hem, of zit het ook een beetje tussen de oortjes? <lacht> Uh, nou ja, goed, het laatste half jaar is het niet, uh, niet gegaan zoals het zou moeten gaan natuurlijk. En dat, uh, dat weet hij zelf ook. En dat heeft uh, uh, met fysieke problemen te maken. Maar natuurlijk ook met de, de problemen van ben je in staat om, uh, om het aan te pakken en er toe te zetten... dat je er veel meer voor moet gaan doen en later om het weer om te draaien. Praten ja. jullie daar ook wel eens over onder vier ogen? Met jou met je, jij met je ervaring en, en, en de, de, de manier dat je weet hoe het, hoe het hele circus werkt? Ja, nou ja, goed. Aan de ene kant is dat, is dat ook heel makkelijk. Aan de andere kant is het ook niet zo dat, dat maar alles wat jij zelf ervaren hebt en meegemaakt hebt, dat dat ook voor anderen geldt. Nee. En daar moet je altijd voorzichtig mee zijn, natuurlijk. Want uh, soms denk je over dingen heel simpel. En dan denk je, well, het is ook eigenlijk heel simpel. Maar uh, ja, de andere spelers, in dit geval Timo, denkt daar weer anders over. En uh, ja, het is natuurlijk ook een beetje de kunst om, om in, in zijn kop uh, te gaan zitten. En dan kijken of je dan tot de juiste uh, conclusie kan komen. En in zijn geval de conclusie om vooruit te komen. Ja, voorlopig staat hij dus bij jou uh, in de, in de selectie, zeg maar. Later ja. ga je natuurlijk je keuze bepalen als je in Zuid-Afrika bent. Wat moeten we van Zuid-Afrika ja. verwachten? Uh, nou ja, Zuid-Afrika zijn eigenlijk uh, spelers die, uh, die goed op, op nou, we spelen op hoogte, die ook goed op die hoogte uit de voeten kunnen. Het toernooi van Johannesburg in, in april bijvoorbeeld, een ATP toernooi, te vergelijken met Rosmalen bijvoorbeeld hier in Nederland. Het werd gewonnen door hun nummer 1, uh, dat is uh, Kevin Anderson, die staat 35 op de wereldranglijst. Hun nummer 2 kwam bijvoorbeeld halve finale daar, en hun nummer 3 kwam in de kwartfinale. Mm -hmm. Dus uh, ja, die jongens zijn gewend om op hoogte te spelen en op, op hardcore te spelen. En uh, over het algemeen kan je van die Zuid-Afrika zeggen dat het goede aanvallende tennissen zijn, dus dat betekent goede surs, goede vollies. Dus, uh, ja wij, wij zijn eigenlijk wat, wat meer de allround-tennissen en beter vanaf de baseline. Maar omdat je op hoogte speelt en uh, buiten hardcourt baan gaat het allemaal wat sneller. En uh, ja, dat is dus in het voordeel van die Zuid-Afrikanen. Daarom kiezen ze ook ervoor om op hardcourt te spelen en op hoogte te ja, 1600 meter hoogte, Johannesburg. Uh, heb je Bert ja. van Marwijk al gesproken hoe je uiteindelijk succes kunt hebben in Zuid-Afrika? <laughs> ja maar nou, ik zal je vertellen, we, we spelen in, in, in niet uh, precies in Johannesburg, maar uh, anderhalf uur daar vandaan in Potchefstroom. En dat, is, uh, ja, dat klinkt heel raar, maar dat is een soort trainingsaccommodatie, waar ook heel veel trainingsstages gehouden worden. En het schijnt dat de Spanjaarden daar uh, tijdens het WK ook uh, gelogeerd hebben. Dus, uh, ja, <laughs> dat kan niet missen. <laughs> nee, dat klinkt ook wel goed natuurlijk. Dus we zitten net een iets lager. We zitten op 1400 meter. Okay. We blijven een paar dagen in Johannesburg om daar even te wennen en dan gaan we door naar dat potje. Ja, want hoe lang van tevoren ben je er? Uh, nou, we gaan in principe de vrijdag uh, voor uh, de ontmoeting gaan we weg. Dus we zitten ruim een week okay, zitten, we dan, goed. Uh, zitten we dan daar. Mochte uh, Robin Haas in de half finale van Wimbledon zitten natuurlijk, dan mag hij een dagje later komen. Ja, dus dat is ja. goed. Nee, dat is prima. Ja. <laughs> Dankjewel Jan. Ja, oké, okay, graag gedaan. Okay. We gaan door met beachvolleybal, want bij het WK beachvolleybal bereikten Sanne Keizer en Marleen van Iersel de derde ronde. In Rome versloegen ze een ander Nederlands duo, namelijk Kadijk en Mooren. Ayot Kloosterboer blik terug met Sanne Keizer. Sanne Keizer, het is een uh, uur na de wedstrijd. Je zit nog steeds bezweet en onder het zand uh, hier naast me. 2-0 gewonnen. Ja, ja, jij gaf me geen tijd om te douchen, dus uh, ik zit nog helemaal onder het zand. Ja, 2-0 gewonnen. Heel blij. Ja. Maar wel curieus, want jullie moesten tegen landgenoten. Wat dacht je gisteravond toen de loting kwam? Uh, ja, ik baalde wel heel eventjes. Nee, want Nederland is nooit uh, makkelijk. En dat is ook niet leuk spelen eigenlijk, want je kent elkaar heel goed. Maar uh, ja, eerlijk is eerlijk, het was voor ons wel een goede loting. En uh, ja, we hebben ermee gedaan wat we ermee moesten doen. Dus, uh... Het leek een beetje uh, gelijk op te gaan, vooral in de tweede set. En toen ineens ja, stortte ze in, vooral Rebecca Kardijk. Ja, we hebben heel erg, uh, het zijn gewoon twee ervaren speeltjes dus allebei, uh, Merel en Rebecca. En uh, we hebben de rust bewaard eigenlijk. Daar zijn we, ja, dat is onze kwaliteit aan het worden gelukkig dit jaar. Want uh, dat misten we vorig jaar, elk, uh, ja, elke keer in de half-finales en zo. Dus op belangrijke wedstrijden weten we nu de rust te houden. En, en halverwege de set gewoon door te breken en er overheen te gaan. Op de juiste manier. Ja. Zit er nou ook nog uh, rivaliteit in of uh, andersoortige emoties dat je tegen hun speelt? Uh, ja, nu wel. Nee, we hebben. Um, rivaliteit valt wel mee. Je, hebt, je wilt zeggen, elk team wil je, wil je winnen. En of het nou een Nederlands team is of een buitenlands team. ze kunnen, kunnen nog zo aardig zijn. Uh, het, is wel, ja, het is wel zo dat je, dat je elkaar vaker hebt tegengekomen. Ook in, in Nederlandse toernooien. En uh, ja, af en toe toch wel een beetje een revanche gevoel hebt. Maar in deze samenstelling hebben wij nog nooit tegen hun gespeeld. Dus uh, alleen niks sinds wij samen spelen zijn zij eigenlijk gestopt. En uh, nu weer teruggekomen. Dus dit dus was voor het eerst. Ja. Ja. Voelen jullie je uh, ja, sterk op dit moment? Want je hebt nu twee uh, World Tour uh, toernooien gewonnen. En hier kom je heel ver in, uh, op het uh, wereldkampioenschap. Jullie lijken niet te stuiten. Um, ja, we zijn op dit moment ook wel echt op uh, topniveau. En we kunnen nog steeds groeien, merken we. Um, we hebben heel erg hard gewerkt deze winter en echt het verschil proberen te maken met vorig jaar. En dat is gelukt. En ja, dat zie je ook in die uh, twee gouden medailles. Maar ja, ik ga er echt niet vanuit dat het nu elke week uh, goud wordt. Maar uh, ja, we gaan wel uh, proberen ons uh, basisniveau te verhogen richting halve finales dan in ieder geval. En uh, ja, dan zien we verder als we daar komen, dan uh, hebben we al een hele, paar hele mooie stappen gemaakt, denk ik. En uh, ja, ons droom is goud, dus ook dit toernooi weer... <laughs> Ja, want jullie waren in de World Ranking steeds Nou ja, laten we zeggen, tweede rijtje, top 10. Dat is al heel knap. Maar nu ineens die stap omhoog. Wat is dan het verschil geweest de afgelopen winter? Uh, ik denk dat we fysiek heel veel een groot verschil hebben kunnen maken. We hebben heel veel krachttraining gedaan en uh, fysieke training. Dat is uh, balanstraining en cardio training dat soort dingen. Um, en ook met de uh, technisch hebben we gewoon stappen vooruit gemaakt. We hebben een paar goede trainers erop staan die, uh, die, onze, ja, die ons... De belangrijkste dingen verschillen met vorig jaar hebben we kunnen maken. Denk ik. In blok en in verdediging en in onze eigen side-out. En, uh, ja, en we zien gewoon dat er nog steeds groei is. Dus we hopen daar komende winter weer een stapje in te maken. En dan kan het volgend jaar helemaal niet meer stuk natuurlijk. Ja. Nou, de poolfase overleeft en de eerste knock-out zit bij de laatste 16. Nog één stapje en dan... En nog één stapje, dan zitten we pas in de kwartfinale hoor. Ja, maar dat betekent kwalificatie voor de Olympische Spelen. Ja, ja dat is inderdaad. Uh, dat was ook een van de doelen voor dit jaar nog. En, en dat liefst natuurlijk meteen. En liefst ook op het WK. Dat we de Olympische nominatie hebben gehaald voor uh, van de NRC, de NSF dan. En uh, ja, dat is nu al een mooi, uh, mooi moment om dat in ieder geval mee te pakken. En Ayot sprak ook met een van de verliezers, Miramoren. Gisteravond, hoe laat was het? Um, er komt de loting. En dan zie je je eigen naam staan. En wat staat ernaast? Ja, daarnaast staat het andere team van Nederland. En dat uh, ja, is natuurlijk ontzettend balen. Want uh, ja, je komt op een WK niet om elkaar uitschakelen in eerste instantie. Aan de andere kant uh, ja, ze hebben wij een paar jaar weinig meegedraaid. En uh, speel je dan het liefst tegen een team wat je kent. En uh, we kennen Sanne en Marleen uh, super goed. Dus uh, ja, dan was was op zich een goede loting voor ons. Ja. Uh, je kent misschien ook hun zwakke punten. weet waar je ze op moet pakken. Het blijkt achteraf niet genoeg. Nee, ja, je weet dat bij zo'n wedstrijd Nederland-Nederland komt altijd een stuk meer kijken dan, uh, ja, dan alleen het, uh, ja, het spelletje op zich. Het is natuurlijk altijd een stukje extra spanning komt erbij. En uh, ja ik denk dat we heel leuk uh, heel goed meegespeeld hebben. Alleen we, ja, we konden het gewoon net niet, net niet volhouden. Ja, een stukje extra spanning zeg je? Waar zit hem dat in? Zijn dat emoties? Of, uh... Nou, ik denk toch dat je elkaar heel goed kent, dat het meer een beetje een schaakwedstrijd wordt. Van je kent elkaars zwakke punten, sterke punten. Dus je kan elkaar ontzettend uit gaan dagen. En, uh, ja, nee, ik denk voor ons was het uh, als underdog was het, uh, ja, een mooie kans om, uh, om te gaan stunten. en uh, ja, is, We kwamen een eind, maar het is niet, uh, niet gelukt. Ja. Ligt dat aan het feit dat jullie uh, als, als team nog niet zoveel bij elkaar zijn geweest? Of uh, aan andere facetten? Ja, ik denk dat wij wel echt merken dat we ja, niet genoeg wedstrijden op dit, uh, dit niveau spelen. Dus dat we... Ja, niet elke week uh, alle toernooien afgaan. En ja, dan duurt het gewoon iets langer voordat je in je seizoen groeit. En uh, ja, dan merk je in zo'n wedstrijd dat je denkt... ja, verdomme, dat wil ik eigenlijk uh, elke dag wel een wedstrijd op dit niveau spelen. En dat, ja, dat moeten we nu gaan zorgen dat we dat, uh, dat gaan krijgen. In het mannetoernooi zijn Richard Schuil en Reinder Nummerdoor nog altijd ongeslagen. Ze doorstonden de voorronde zonder ook maar één set te verliezen. Dat gold niet voor Emiel Boersma en Daan Spijkers, want die zijn uitgeschakeld. Ja, en dan uh, gaan we even over de grens in België kijken. Want de Belgische voetbalclub Standard Luik staat al een tijdje te koop. En vandaag heeft de Nederlandse investeringsmaatschappij Value 8 een bod op alle aandelen gedaan. Het zou om ruim 30 miljoen euro gaan. Aan de telefoon van onze correspondent in België, Armand Schreurs. Armand, is dit uh, bod met enthousiasme ontvangen? nee Jack, dat is nu iets waar ik niet positief op kan antwoorden, dat is niet, dat is niet omdat jullie Nederlands spreken en ze bij daar Frans spreken, maar de fans van Standaar Luik, dat is nogal een, een heftig publiek die nemen het op voor Luciano D'Onofrio. Dat is de man die de laatste tien jaar de manager was van de club. En die zou weg moeten als Value Aid de club in handen krijgt. En dat willen de mensen helemaal niet. Want die D'Onofrio heeft de club van een doodpunt tien jaar geleden toch gebracht naar een aantal successen. Twee keer landskampioen, Champions League deelname. Hij heeft Felani verkocht voor 20 miljoen euro aan Everton. Dat is naar Belgische normen een wereldrecord. Ja, dus die man had goed geboord met de club en men wil die niet zien verdwijnen. Vandaar het protest. Het komt allemaal omdat uh, de weduwe van voormalig eigenaar Louise Dreyfus... Uh, die wil van de aandelen af, 85% van de aandelen heeft zij. Daardoor ja. komt deze hele druk? Ja, dus die Dreyfus, die man, die, die had twee clubs uh, in bezit. Olympique Marseille ja. en uh, ook Standard Luik, daar had hij 85%. Die weduwe, dat is een Russische weduwe, voor de anekdote, eh, die mevrouw wil van die aandelen af in Luik en die vraagt gewoon het geld terug. Dus die man heeft daar 20 miljoen euro geïnvesteerd, plus interest kom je op 32 miljoen. Maar blijkbaar is 30 miljoen ook al genoeg. Die wil gewoon dat geld recupereren en de, tot in ieders verbazing is daar maar één kandidaat voor en dat is Value Aid. Die hebben eigenlijk vrij spel voor het ogenblik. En is het niet zo dat Donovio heeft getracht om met een andere groep investeerders om die 85% over te nemen. Dat is zo, want hij moet dus weg in het geval Value 8 de club in handen krijgt. Maar hij is mislukt. Hij heeft de namen laten vallen zoals onder meer Bernard Tapie, de man die vroeger Olympiek Marseille had. Ja. Maar ja, dat zijn allemaal grote verhalen geweest, Diana-verhalen. De supporters hebben een actie opgezet om aandelen te nemen aan 250 euro per stuk. Maar die zijn maar geraakt aan 1,2 miljoen euro. Ja, dan ben je nog ver verwijderd van die 30. Dus er is eigenlijk maar één kandidaat koper. Wat weet je van Value Aid? Wat is dat voor iets? Ja, dat weten jullie meer van dan ik. Hè. Dat wordt geleid door Peter Paul de Vries, een, een Nederlandse uh, ja, beleggingsgenootschapsfirma. Uh, uh, uh, en die zijn toch niet erg actief in de sport, als ik goed ingelegd ben. Maar... Nee. Dit is een koopje, want Standaard Luik heeft een, een heel interessant spelersmateriaal. Ze hebben nog Witzel, De Voer, Carcella. Dat zijn allemaal jongens die nog veel geld kunnen opbrengen. En als je dat allemaal uh, inschat, dan is die 30 miljoen euro toch een prikje. Dus ik denk dat ze gewoon geïnteresseerd zijn dat hier geld te verdienen valt. Hoe zijn de cijfers van, uh, van Standaard financieel gezien? Weet je een gezonde van? club. Ze hebben 30 miljoen op de rekening staan. Ja. Maar dat komt onder andere doordat ze dus Fellaini recent aan Everton verkocht hebben. Ze hebben ook gemiddeld... 5 25.000 kijkers. Het is een gezond verhaal. Daar zijn geen uh, linkerkanten aan, want men heeft nog gekeken. Ja, omdat, ze, omdat Dreyfus toch twee clubs had: Olympique Marseille en Standard Luik. waren daar misschien toch een aantal manifestaties. Je mag niet vergeten dat Dreyfus en Donofrio beide in Frankrijk werden veroordeeld. Ja. voor fraude bij transfers. En er, er meer in van Zidane. En ze uh, is dus overleden. Maar als die Donofrio in Frankrijk komt, bestaat de kans dat die wordt opgepakt door de politie. Dus het zijn niet zo'n brave jongens geweest in het verleden. Wanneer verwacht jij dat uh, het een en ander een beslag gaat krijgen? Dat gaat heel snel gebeuren. Er is maar één kandidaat. Dus men, men zit te zoeken. Men heeft niemand anders gevonden. Men zal toch uiteindelijk met feluwheid in zee moeten gaan. En Donofrio zal toch zijn kop moeten leggen op de tafel, denk ik. Oké, okay, bedankt Arman. En uh, sterkte met al die Nederlanders die de grens verder overkomen. <laughs> Aan de telefoon inmiddels uh, Ron van Niekerk. En dan denkt u, Ron van Niekerk, die naam ken ik ergens van. En dan zal ik u uitleggen waarvan u hem kent. Hij is uh, een van de assistenten geweest uh, tijdens het uh, geweldige avontuur van Ruud Gullit uh, in Grosny. En ik ken Ron onder meer als uh, ex-coach van de beursbengels in Amsterdam. Ron, goedenavond. Goedenavond, Jack. Um, heel even kort, resumerend. Uh, van de beursbengels naar Grozny met, uh, met Gullit. Uh, dat was een merkwaardig telefoontje ooit. Ja, een, een verrassende zelfs. Hè. Ik, ik heb het toen genoemd van, uh, noem het maar een lot uit de loterij. Ruud al heel lang niet gezien. Vroeger samen gevoetbald en uh, een hele goede vriendschap gehad hebben. Kreeg ik hem aan de telefoon of ik uh, hierin mee wilde gaan. Ja. En dat, uh, ja, dat had weinig stof dat nadenken. Dat heb ik eigenlijk meteen gedaan. En dan kom je in de, de Efteling van het Oosten. hè? Ja, nou, als, je, als jij het zo noemt, het compleet voor jezelf. Ja, het was geen sprookjesbos, het was een, een, een onwerkelijke wereld, heb ik begrepen. Nou ja, kijk, op zich valt het, valt het best mee. We hebben natuurlijk, we woonden daar niet. Uh, en uh, we speelden de wedstrijden uh, alleen thuis. En dan vlogen we de nacht van tevoren, vlogen we heen, uh, We trainen en we speelden. En dan vlogen we weer terug naar Kieslovoorts, waar we uh, met het team woonden. Nou, ridicuul in principe. Ja, maar ja, dat is bij de buren des te erger uh, bij, uh, bij Krasnodar, ANSI, waar uh, onze uh, bezoeker heen is gegaan. Die wonen en, en Roberto Carlos, die woont in een uh, In ja. Ja, en, en daar, is het, daar is het echt niet heel erg veilig. En dat is in Krosny absoluut wel. Ja, ja, absoluut veilig. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik zie allerlei mensen lopen met in, uh, onder een broekriem uh, een uh, pistool. Dat lijkt me een geweldig gezicht. Maar... Ja, dat dat, okay, dat zal je, daar zal je heel slecht aan kunnen wennen, hoor. Dat hebben wij ook. Want iedereen oh, had het, hè, geloof ik. Ja, dat, dat, dat, we hebben het best nagevraagd van hoe dat nou kan... dat uh, toch in een, gewoon in een veilige stad... waarin natuurlijk al, ja, overwegen natuurlijk heel veel militaire huisvesten... maar ja, dat is een stuk geschiedenis wat zij kennen... Uh, is het een cultuur eigenlijk dat uh, dat gedaan wordt. Ja, op zich is daar uh, in zover niks mee tegen, alleen... Ja, het, het, het gezicht wil wel eens andere dingen zien. Dan, dan uh, zijn jullie daar. Dan word je gelokt door het avontuur. En, en, en jij zeker ook. Maar Ruud met name natuurlijk vanwege het financiële... natuurlijk ook wat interessant is. Nu zijn jullie weg. Jullie zijn inmiddels alweer in Nederland. Wat moet ik me van de, de financiële afronding voorstellen? Nou, Laat ik voorop zeggen dat uh, ten tijde van de aanwezigheid... eigenlijk alles altijd goed geregeld is geweest. En dan bedoel ik uh, zowel voor de spelers... Als, als, als de trainers, als de technische staf. Alle mensen die hierbij betrokken zijn, is eigenlijk alles goed geregeld. Nou, zo was ook maar zeg maar, na de laatste de wedstrijd waarin we eh, van Perm naar Krosny weer teruggevlogen zijn en de volgende ochtend een gesprek hadden met, uh, met wat mensen. Zijn we uh, van, van die kant uh, teruggevlogen via Genève naar uh, Amsterdam. En eigenlijk allemaal goed geregeld. En, en, en de afwikkeling ligt nu in handen van de club. En ja, zover so far zo so goed. Want bij dat gaat zijn ze ja, eigenlijk verbazingwekkend, heel positief. Net zoals wij positief zijn over datgene wat wij hebben gezien en meegemaakt, zijn ze uiteindelijk ook positief over, uh, over ons. En ja, dat bevelen natuurlijk wel omdat je dan, uh, dan wel weg moet. Maar ja, uh, ik ga je eerlijk zeggen, Jack, de, de spelers stonden met tranen in de ogen. Want niemand had het eigenlijk zien aankomen. Er natuurlijk wel allemaal wat gehoord, maar het was zo frappant... dat het uh, na een, uh, een wedstrijd CSK ineens uh, een kentering kende. En uh, ja, dat heeft nadelig uitgepakt. Maar je weet, komt... je weet natuurlijk, Ron, uh, dat als je veertiende staat van de 16 ploegen... dat uh, de vlag niet echt uitgaat. Nee, dat is zo. Maar als je, als je het echt gevolgd hebt, zoals wij... en in Rusland ook de pers en de media allemaal volgt, was iedereen loof, ook, ook zo ook de mensen in uh, Tcheni, hoor... Maar lovend over de manier zoals we zeg maar, vanaf het, uh, de vierde locomotief uit hebben gespeeld. En dat was een, uh, ja, een zeer uh, grote uitslag, maar wel heel geflatteerd. Was het spel heel herkenbaar, veel strijd. En je moet niet vergeten, Jack. Uh, Vledia haalde in de laatste 7 de twee punten. Uh, daar zijn de twee beste spelers nog uh, uitgetrokken. En wij hebben het dus gedaan met die groep. En echt, we hebben een stap gezet. Die uh, ja die echt uh, fantastisch is. Alleen dan duurt het wat lang. Daar heb je versterking voor nodig. Nou, daar hebben wij namen. Die ze zwaar onder... werd genoemd, hè? Ja, zwaar werd onder andere genoemd. Hè. We hebben natuurlijk een aantal namen aangereikt om, uh, om onze kant op te laten komen. En daar moet de club al dan niet in beslissen of ze daarmee akkoord gaan. Ja. Nou, zover is het helaas uh, niet mogen komen. Ja, nogmaals, het is een. Uh... En een illusie, armer, maar een ervaring. Absoluut rijk. Ja, je had het voor geen goud willen missen, hoe gek dat op klinkt? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, absoluut niet willen missen. En, en, en ik wil je wel zeggen dat alle, alle hectiek die de pers dan wel met zich meebrengt over, over uitjes al zijn, de, dat wij uh, meer in een kroeg zouden zijn. Nou, ja, nee, ja, een nachtclub. Komt... Geen kroeg, een nachtclub. Nee, ja, ja. <lacht> ja een zo... Jij gaat niet naar een kroeg. Nee, oh, nou ja. ja, nee, ja vroeger dan 90, die bestuur, uh, ja, je ja 98, ja. <lacht> <laughs> nee, want het was fantastisch. We gingen eten met de groep. We zijn even tien minuten mee geweest naar een, een club. Ja, dat is voor een spelersgroep. Dat is niet voor een trainer. Nee, eigenlijk. En uiteindelijk gefinancierd door de club. Of gedeeltelijk gefinancierd door de club. Dus al dat soort dingen is we wel heel erg graag. Nog even tot slot. Uh, het lijkt allemaal goed financieel afgewikkeld te worden. Dat is het nog niet. Nee, dat is het nog niet. Dat loopt nu. Uh, ze hebben aangegeven uh, gewoon aan de verplichtingen die binnen de afspraken staan, gewoon uh, die na te komen. En uh, ik moet, kan je eerlijk zeggen, zoals wij uh, tot, tot op nu zijn behandeld, is, uh, is het niet meer dan lof. Heel goed. Ron, ik zie je. Dank je wel. Ja, ja dank je wel. Griekenland staat op zijn kop vanwege financiële ellende... maar alsof er niets aan de hand is, de Acropolis Rally gaat gewoon door. Natuurlijk, het centen van ons zou ik bijna zeggen. Vanavond was de startceremonie in het hart van Athene... aan de voet van de tempel Parthenon. De Acropolis Rally is onderdeel van het wereldkampioenschap WRC... waar onder meer Kimi Rijkonen en Sebastian Loep uitkomen. Er doen ook twee Nederlanders mee aan het kampioenschap... Peter van Merkstein en Dennis Kuipers. Verslaggever Louis Dekker zag Kuipers genieten van het zicht op de Acropolis.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 Kijk, er zijn natuurlijk een groep mensen die, uh, ja, die, die er ook anders over denkt. En uh, er zijn ook heel veel mensen die heel enthousiast zijn. En die echt, nou ja, echt, echt ons ook zien als helden eigenlijk uh, hier. Dus dat is, dat is dan ook wel heel erg bijzonder. En maakt het eigenlijk het feestje ook wel compleet. De rally is mede mogelijk gemaakt door de Griekse overheid. Ja, het is echt waar. Het is bijna niet uit te leggen vandaag, maar het is echt waar.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 Wat er ook gebeurt, de tour gaat altijd door. Ja, nou ja. En de Acropolis-rally ook. Ja, nou dat is ook hartstikke mooi. We zijn blij natuurlijk dat het doorgaat en dat we hier mogen zijn. In het prachtige plaatsje. En, uh... Ja, leuk dorpje. Ja, leuk dorpje. Nou, ik zeg wel dorpje, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo'n grote, grote stad. Maar ja, dat is wel, wel heel mooi. Dit is je Griekse debuut. En dan zegt iedereen de rally in Griekenland was de heftigste van allemaal. Ik denk ook zeker dat het dat gaat worden. De omstandigheden zijn hier dusdanig. Uh... Dat het heel zwaar is. Het is zwaarder voor de machine dan voor de mensen? Ja en nee. Dat zegt de coureur natuurlijk nooit. Uiteraard is het zwaar voor de auto's. Uh, het is, uh, er zijn zoveel stenen en rotsen die, uh, die op de weg liggen. Uh, maar het is uh, vanwege de temperatuur hier ook enorm zwaar voor de, voor de rijders en, uh, en, en bijrijders. Het is zo warm in de auto. Je moet je voorstellen dat er ongeveer een graad of 40, 45 is in de auto. En dan gaat de airco aan. Er is geen airco. Nee, dus we hebben wel een luchthapper op het dak van de auto zitten. Dus we hebben wel wat, wat rijwind. Ja, maar zo'n luchthapper hapt natuurlijk ook zand en troep. Ja, dat klopt. En daar is hier veel van. Daar is hier heel veel van. Dus uh, einde van de dag zien we de mooiste stoffen uit. Het lijkt of de weergoorden doorhebben dat er in Griekenland wat aan de hand is. Het Komt met wakken uit de hemel. Ja, het is inderdaad uh, een goede bondbreuk. Het is, uh, het is uh, goed nat. Peter van Merkstein, de junior moet ik zeggen, hè? want er is ook een senior. Ja, klopt. Rallycoureur uit het oosten van het land. Hengelo. Debuterend, net als Dennis Kuipers, in de Acropolis Rally. Ja, dit is voor mij ook uh, de eerste keer in, uh, in Griekenland. Ze zeggen dat dit een van de zwaarste rallies is. En, ja, dat uh, zeggen ze. Maar goede coureurs vinden het leuk hè, als het heftig is.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 Waarom zouden de goden dit keer wel meewerken? Nou, omdat eigenlijk uh, de pech niet aan kan blijven. Ik heb uh, vier wedstrijden gegeven, vier keer uh, technische problemen gehad. Uh, we kijken nou ook gewoon alleen maar naar voren. En, uh, we gaan er positief tegenaan en ik denk uh, dat de goden ons zullen helpen. Ja, maar ja, de heftigste rally dan ineens wel uitrijden. Dat klinkt zo onlogisch. Het klinkt onlogisch. Nee, ja, dat klopt inderdaad, maar uh, ik ga er gewoon vanuit dat, dat de auto heel blijft. En uh, ja, anders, uh, anders heeft het ook weinig zin om hier naartoe te gaan. En zo verdampt er weer wat geld. U hoorde het. De finale van de Europa League wordt in 2013 in de Amsterdamse arena gespeeld. Dat heeft u even bepaald. Het is voor de tweede keer dat de arena een Europese finale huisvest. In 1998 werd de Champions League finale er gespeeld. Dat kan niet meer in de toekomst, want het stadion is te klein moet aan grotere eisen voldoen. Dat doet bijvoorbeeld wel het Wembley Stadion dit jaar. Het decor voor de finale van de Champions League. Maar ook in 2013, want de Engelse Bond viert dan in 2013 haar 150-jarig bestaan. De wedstrijd om de Europese Supercup, dat is ook opvallend. Niet meer in Monaco, maar in 2013 in Praag. En dan de Noorse spits Vlamoer Castrati vertrekt definitief bij FC Twente. 19 jaar getekend voor drie jaar bij de MSV Duisburg in de tweede Bundesliga. Castrati speelde in het seizoen 2009-2010 een paar keer in het eerste van Twente. Verder voetbalde hij in het belofte elftal. En vanaf de winterstop was hij aan Osnabroek verhuurd. En Michael Ballack komt even definitief niet meer een aanmerking voor het Duitse elftal. Dat heeft bondscoach Joachim Leu meegedeeld. De oefenwedstrijd tegen Brazilië in augustus speelt in zijn 99ste... en laatste in het land. Wat sneu, niet even die honderdste. De 34-jarige Ballack was jarenlang aanvoerder van de Duitsers... maar won nooit een groot toernooi. Hij werd op het WK in 2002 en het EK in 2008 tweede... en op de WK's van 2006 en 2010 werd hij derde. Morgen is Menno Reemaier, de man die u tussen 10 en elf... Uh, s'avonds langs de lijn loodst, en Chris Keine is direct de presentator van het Oog op Morgen. Het laatste nieuws van het Amsterdam. Tjöla Ling is nog lang niet zeker. Er is toch wel wat weerstand her en der. Kortom wordt allemaal vervolgd. Het uur is wat mij betreft omgevlogen. Ik hoop voor u ook. Tot ziens en volgende keer. Dit was Langs de Lijn voor vanavond. Dag. vol van de bezuinigingen.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 Bel gerust voor advies 0900-123-1230 of ga naar watkanikdoen.nl. Festival Zwart. Onthullend kunstenfestival in de Zwolse Binnenstad. 5 tot en met 10 juli. Kijk op beeldvanoverijsel.nl.